Met een mondje koffie Lekker warm, lekker warm Het geeft me energie Het houdt me in vorm De geur van bonen zweeft om me heen Een heerlijk parfum Ik beweeg heen en weer Dansen met deze zoete ook Van al. Oh. Elke slok geeft me vleugels Ik voel me vrij ik in het ritme, ik dans als een ster in een melodie Of een machine maakt geluid, vindt een opvindend deuntje Ik dans met een makje koffie, het geeft me zoveel ruimte En de geur van om mijn bommen. Weg. Heel weg. Elke slak geeft me vleugels, ik voel me vrij Ik stap in het ritme, ik stap in het ritme Ik dans als een ster in een melodie De koffiemachine maakt geluid, een duntje. De ik dans met een motje koffie, het geeft me zoveel ruimte En de geur van bonen zwemmen om me heen Ik ga heen en weer, dansend op de melodie van dit stokje koffie ik Voel me zo tevreden, ik dans met een stokje koffie Lekker warm, lekker warm, in deze dans van aroma Voel ik me thuis, leid me niet af, niet meer verdwenen Dat is jouw weg, helemaal weg Ik dans met een mondje koffie Het geeft me zoveel ruimte En de geur van bol. Koffie, voel oh, me zo so tevreden Dans met een mokje koffie, lekker van, lekker van In deze dansvloer van Alma, voel ik me thuis, leidt me niet af